Wij beginnen de les 7-2-2 van Slavea Solam, pagina 36, de regel 16. Hij vertelde ons dat, stel dat een mens geboren is met, een, met, dit, met het viertal van de basiselementen. En zo so dat dit voor hem slecht uitziet. Dat hij slechte eigenschappen heeft. Het is allemaal in het geestelijke werk. Wat moet je dan doen? Dan heeft hij geen uh, slechte neiging, zoals we hebben weten, en geen goede neiging. En dan heeft hij ook geen... Begira geeft geen, geen vrije keuze eh, dat hij zijn kwaad zal kunnen overwinnen. Wat moet je doen als hij zo geboren is? Betekent in het geestelijke, dus dat hij zo in zo'n milieu bent, is opgegroeid, dat hij op die manier het geestelijke werk... aan zichzelf doet. Dus het gaat absoluut niet om... die eigen... op de karaktertrekken zelf. Het is heel belangrijk om dat steeds... voor ogen te houden. Maar hij kan zijn dus natuur dus niet veranderen. Hij is geboren, geboren in zo'n religieuze... milieu, zo'n orthodoxe. Of een, iemand die een staphorst is. Of iemand die... Um, überhaupt niet uh, uh, anarchistisch, of wat dan ook, helemaal ongelovig is, of wat er ook is. Altijd iemand heeft een zeker geloof, wat voor geloof dan ook. Uh, maar dan, en die hangt aan bepaalde, aan bepaalde voorstellingen over wereld, wereldbeschouwelijke, religieuze, wat dan ook. Hoe kan hij dan komen tot, tot de vrije keuze dat hij, uh, dat zijn geestelijke werk, het gaat alleen maar over geestelijke werk. Dat, dat in zijn geestelijke werk, dat hij zo uh, bij hem de goede neiging zou overwinnen boven de slechte neiging. Daar gaat het om. En dat begint pas met het geestelijke werk. Eigenlijk met het eigen, geestelijke werk, individuele geestelijke werk. Want alleen individuele geestelijke werk, bij, in, bij het individuele geestelijke werk, werken we in twee lijnen Kijk, een religie wil een mens een uh, gevoel geven dat hij goed is. Hem kalmeren, hem uh, uh, verdoven. Verdoven van wat? Goed opletten wat ik zeg. Nergens kan je dat vinden wat wij leren. Verdoven van zijn achorai, van zijn uh, onkelim van uh, onder de gezel Ik noem het soms onder de tabor. Uh, onder, de, onder de navel. Omdat te verdoven hem. En alleen... Alleen uh, boven een zinnenbeeld van boven uh, de gezet met daarin daarmee te gaan werken. Want zonder goed opletten, zonder uh, met de verdoving van de onderste kilim. dus onder de gezet, kan men ook niet werken uh, naar behoren met met boven de gezet. Boven de gezet kan men werken alleen op het achtergrond, op de achtergrond van de uh, kirim de Kabbalah. Zelfs als mensen niet gebruikt, Kirim de Kabbalah, toch, die worden uh, erbij betrokken omwille van het geven. Eerst misschien alleen om, om geven, omwille van het geven, omwille van het geven. Maar toch wel, die horen erbij. Altijd mensen, de mens moet die erbij halen. Dus boven de gezel laten komen. Dus uitdunnen, zoals, u de, zoals ik op de zogeraar had gezegd. Al leek het wel dat het vreemd is wat ik had gezegd uh, naar jouw gevoel. Ik zal het nog ver verduidelijken. Het is niets vreemd wat ik had gezegd. Alleen dan extra, uh, met andere, uh, extra dimensie heb ik alleen uh, toegevoegd. Dan natuurlijk de, de correctie vindt plaats altijd van boven, wat van onder de gezet brengen wij dan... Uh, Agorayim, wat moet gecorrigeerd worden, naar boven de gezegd. Maar dat is dan ook net zoals, wat, dat, van, dat is net zoals uh, wat ik had gisteren gezegd. Dat men moet absoluut uitdunnen zijn kilim. Massag uitdunnen om weer uh, tot nul brengen. Dus tot de bron te brengen, zichzelf met de bron uh, verenigen. De bron is net als, uh, ketter, de bret, als ketter, dus als pe, als mond, dus zonder aviut. De bron is zonder aviut ten aanzien van de Kilim. Ten aanzien van de Rishimo, dat uit Kilim komt, dat wat wij wat naar boven brengen. Maar dat moet altijd zo zijn. Altijd eerst volledig uh, Uitdunnen de massag. Het enige is wat misschien op de zogarles van, van gisteren 137. Misschien niet zo, of misschien wat tegenspraak aan, aan de mens. Misschien en iemand kan van jullie dat vinden. Daarna had het ook ondervonden. Heel goed. Dat altijd spreken we van uh, dat de massag moet. Dus de, de, de dikkere massaag zijn, dus hoe lager hoe beter. Dus uh, de massage van het derde stadium, als het is het de derde stadium, dus 3 aan die. Dan is het derde stadium, dat is het hoger, sterker massage, betekent krachtiger dan de massage wanneer de massage uh, van het tweede stadium in de bina staat. Maar allemaal zijn dat, dat natuurlijk is het zo, want door via de uh, zeerentien als het dus de derde stadium van de massach dus niet, dan als men daar orgo's er doet opstegen dan steekt die tot de hochma, ja tot het licht van het orij van, van het En als je dat massach heeft van het vierde stadium, dan staat dus massach op het malchut op de goed. dan als je daar uh, het licht doet, uh, oorgozer doet opstegen, dan steeg je tot de ketter, het ho nog hoger, maximum. Dat klopt. Dus wat betreft het hamshacha, het aantrekken, is natuurlijk de, hoe zwaarder massage is, hoe meer uh, hoger stadium is, dus uh, ben ik het, zwaarder, uh, Des te beter, des te groter, het raptreden kan men aantrekken, dat klopt, dat is niet, uh, dat is, uh, da, da, dat blijft altijd zo. So. Maar wat is nou, eventjes toevoeging hier, dat, dat jij direct iets, dat bij krijgt iets wat misschien heb je niet voor niet begrepen gisteren maar uh, er zijn zoveel verschillende factoren en er moet een plaatje zijn dat je verbanden legt en niet dat ene uh, spreekt de andere tegen als het gevoel je krijgt dat iets anders is wat ik vertel dan betekent dat er andere verbanden in andere verbanden zit het zo maar het is niet tegensprekelijk dus aanvaarde dat ook dus, wat betekent dat? Nou, kijk, let, let, let, let er goed op. Uh, elke massage bestaat uit vier stadia. Ja, er kan niet anders, alles bestaat uit vier stadia. Zelfs als het, laat we zeggen, dat het vierde stadium Malgoed van de vierde stadium is. Dat betekent dat Malgoed heeft ook alle overige stadia van massage. En het kan zijn, vier stadia van de Massag. half, dus van de Massag, waarbij alleen uh, het eerste stadium, het algemene eerste stadium is. Maar dan heeft die algemene eerste stadium van de Massag. waarbij dus Massag staat in de klik Gogma. Maar dat betekent niet dat hij geen vier stadia van zijn eigen vier stadia heeft. Natuurlijk, overal waar Massag staat. Welke massag mag het zijn? Van het eerste stadium, van het tweede, van het derde, van het vierde. Altijd heeft hij vier stadia. Hawaii, niet Hawaii, los en uh, Ik ben Hawaii, ik verander niet. Dus altijd hebben we vier stadia. Vier stadia dat is de naam van Hawaii, Jutke, Wafke. Maar stel dat dus doet erin toe afgezien van tot welke algemene sta stadio, stadium be behoort een massag. Dan, die heeft dus vier, vier eigen stadia. Laten we zeggen dat het massage is van het vierde stadium, Dus massage staat helemaal goed. Dan, dat betekent dat volledige massage heeft nu een kli, Of men correctie deed volledig uh, in één bepaalde trap treden. Wat gaat verder gebeuren? En dat is belangrijk om dat te verbinden. Dat was mijn ook verhaal. Oké, okay? dan hebben we, hebben we. Hoe gaat het verder? Oké, okay, licht ziet, licht vol. Ik, ik heb massage op een bepaalde toestand. Heb ik een massage van de vierde stadium? Betekent, uh, massage staat boven de mal goed. Oké, okay, ik doe dan een orgo, orgozer. Stegen tot ketter. En. Ik krijg dan naar binnen licht. Ja, tot de tabor. En we noemen dat tabor. Bij de tweede, vers, de tweede uh, tzimtzum is het geze. Dan komt het korter geworden is de, de partsoef. Dat doet er niet toe. Gewoon geen zeggen of tabor of, of uh, geze. Want als ik zeg tabor, dan bedoel ik dan de, op, het op, de opbouw van een partsoef van de en, um, het is soms, maar in Marokko is niet zo, so, is Zo, uh, so, super moet je kijken. Zo, so, gezet, taboor. Kijk, moet je zo zien. Gezet, wat is gezet, de plaats van de gezet. Dat is dan eigenlijk de plaats van de taboor die steeg op uh, in de. Uh, Na de tweede tweed, simsum. Tot de chazé. Maar goed, dan is het... Uh, de chazé betekent dat het... Boven de chazé... Dus in de tweede simsum. Wat hebben we? Hebben we... Kilim, Chabad, Chagad. Dus ch Chabad... Chokmabina, 1 derde kieferet. Dat is tot de chazé. En dan onder de chazé hebben we... Wat hebben we dan? Dan hebben we nog... Uh, het, de middelste stuk van de, het middelste stuk van de gazé. Dat en onderste stuk van de gazé. En die gaan dus, die, die zijn dus naar beneden, naar de, onder de gazé gedaald. Maar het midden, midden, midden, middenstuk van de gazé, van de tiferet, dat onder de gazé is gevallen, zit daar iets van op, uh, intrinsiek in zichzelf, zit daar iets. Kirim de Kabbalah natuurlijk niet. En het middelste stuk van het Jeferet, uh, met het middelste stuk van het Jeferet, uh, daar komt onder het middelste met het middelste stuk van het Jeferet, onderaan, dat is dan de tafel. Duidelijk. Dus twee derde Jeferet, als je kijkt, twee derde Jeferet van boven, en dan komt de tafel. Dus. Daarom zeggen we dan, Tabor, het is, uh, het is niet zo... Het is, maar bedoelen we dan, bedoelen, als we zeggen Tabor, bedoelen we die Nehi. Dat onder de Tabor blijft één onderste derde van je de Tiveret en de Nehi. Net zo goed is zo. Dus, uh, stel, laten we terugkeren nog tot die... Misschien is dat het dat helpt ook. Dat laten we het terugkeren door op die... Um, dus ja, jij hebt nu ge, gecorrigeerd. Je hebt nu uh, een massage, gewoon algemeen. Massage hebt van vier, het vierde stadium. Jij doet het oorgozer um, opstegen tot de ketter. Geweldig. Dan kreeg je het licht tot de tabur. Het licht krijg kreeg tot de tabur. En onder het taboor heb je alleen maar orjoser, zonder, zonder licht orjasar. Want orjasar kan niet binnenkomen in, eh, onder de taboor. We hebben dat geleerd Want daar is, het. ze alle voor geen orjasar te ontvangen. Dan komt nu het licht van de ketter komt tot de taboor. Dat zijn dus en wat dan? Geweldig, licht vult mij. Maar tegelijkertijd, het licht dat mij vult tot mijn tabor, dat uh, veroorzaakt natuurlijkerwijs, natuurlijke zoals ik gisteren had verteld, dat het slaat het wordt uh, botsing daar bij de tabor, dat het licht oormakief wil binnenkomen. En dat oormakief... Dunt uit de plaats van de taboor. Kili. Want vanaf de taboor begint eigenlijk, eigenlijk de goed zelf. Ik doe, ik doe misschien vele dingen, vertel ik maar. Zo leer dat en zal je zien. Het is praktische dingen. Het is erg eenvoudig om dat te hanteren. Alleen maar moet je dat uh, accepteren en leren te ervaren. En niet met je kopie dat doen. Met het kopje doen helpt niet. En dat is het hele probleem. Dat men wel met het kopje, met een kopje wil alles begrijpen. Terwijl men moet het ervaren, voelen dat. Dus leren dat ervaren. Niets anders, alleen maar goed, kan je dan uitdunnen. En nieuw. Wat moet je doen dan? Het licht is tot de, tot de tabel gekomen. Nou, en verder. Dan wordt het nieuw uitgedund. Dat betekent dat. Alsof jij dat zelf dat doet, natuurlijk jij dat doet het zelf. Wat moet je dan doen? Je kan, men kan het niet verdragen als het licht zo tot de tabor komt. Want het blijft willen binnenkomen. Het licht, Orjashar weet niet, en, en men interesseert zich niet van, uh, van dat jij geen kracht heeft om hem nog meer onder de tabor te laten komen. Het is, uh, uh, het komt niet binnen omdat jij hem niet toelaat. Maar in principe, <coughs> het is alleen jouw gevoel dat het zo is. En, maar dat, dat maakt druk op de plaats van de taboe. En dan ga je dan hem uitstorten. Laat, dan ga je, en uitstorten, dat licht betekent niets anders dat jij het doet op de manier dat jij moet nieuw. Vanuit de geweldige plaats, van de geweldige toestand, dat jij het vierde stadium, massaag op het vierde stadium heeft bereikt, alles heeft bereikt in deze correctie of ja, in, de, in deze toestand. Jij moet nu noodzakelijkerwijs dat licht weer uit laten gaan. Want waarom? Allemaal leren de principes. Als je leert principes, zal het voor je een gesneden koek zijn. Stap voor stap zal je het leren. Betekent. Want wat betekent klie? Klie betekent dat men het ontvangen van het licht en het. En het ontvangen van het licht en het uitstorten van het licht. Uit laten gaan van het licht. Maakt een klie. Niet alleen binnen laten komen. Maakt een klie. Maakt alleen. Uh, aanstippelingen van klie. Ja? Maar niet. Echte kilim-kilim worden gemaakt. Eerst licht komt binnen. Je krijgt een smaak. En dan uitstorten dat licht. Uitstorten van het licht komt waar? Het komt tot de bron waarvan het licht uitkwam. Binnen naar binnen kwam. En dat maakt. We zullen leren in test, We zullen leren hoe dat, hoe dat binnenkort. Zeer binnenkort vanaf 5e. Deel, we zullen geweldige dingen leren, wat ons uh, helderheid zal brengen. Vanaf de vijfde deel komt de geweldige test. En dan komt er een nieuwe trap Alleen dat, alleen op die manier, met alle regime die jij hebt naar boven gebracht. Want jij hebt, wa, hoe heb je dat gebracht? Wat wij wat hebben verteld, dat er drie lijnen, werken in drie lijnen. Dat is natuurlijk uh, altijd, altijd plaatsvindt, dat jij brengt onder de tabur, je brengt ook onder geze, so, dat jij brengt dan die vonken wat je kan corrigeren, naar boven brengen, niet corrigeren, maar wat je kan uitzoeken. Jij haalt ze naar boven, naar uh, samen, met de, samen, samen met de Achab, samen met de Binazierampin en, en Malchud van de hogere, jij brengt het naar boven de geze. Duidelijk. En daar, wat gaat daar gebeuren? En dan we hebben we gezegd, daar wordt een, de middelste lijn gevormd. Precies, dat klopt helemaal. Maar hoe? Eerst het licht natuurlijk, altijd het licht moet eerst, dat als man moet het naar boven gebracht worden, naar de bron, al die regime moet, en dan, uh, dus uitdoen Wat heb je gedaan als je dan uh, van de onder de gazé boven de gazé heeft gebracht die vonken? hoe heb je dat, jij hebt je uitgedund, jou ook, je, uh, je bracht het, naar, nee, jij bracht het naar boven, naar, boven de gezij. en dan boven de gezij, daar is licht, dat moet je, dat moet ook eigenlijk, uh, eerst, normaliter, uh, dat man wordt naar boven gebracht, ja of niet, dus, het gaat om die man, dat wordt, en dat is net als licht, dat wordt uitgedund, volledig, dus, het, de, Licht moet eerst uitgaan uit de partsoef, om dan weer binnen te komen en binnenkomt het dan met ook met het licht in die nieuwere vernieuwde kilim, waarbij uh, het licht komt in de niet op de juiste plaats dus niet de ketter komt in de ketter, hoogma in de hoogma, maar uh, uh, laten we zeggen een uh, komt in de Keter in de kliketer, of kan het ook ze, uh, binnenkomt in de ketter, afhankelijk van de traptreden wat jij hebt uh, uh, op, uh, opgeroepen. Duidelijk. Dus dan kan het wel bestand, bestendig zijn, de kelim kunnen dan bestendig zijn. Maar dat is dan eventjes tussendoor dat jij uh, begrijpt en weet je dat dit niet iets anders is wat ik had vertellen. Dus het is altijd noodzakelijk om het licht weer, uh, weer uh, terug te laten gaan, uitstorten, na elke correctie. En nu gaan we verder. Dat er vragen opkomen, het is, is erg geweldig. Dat je begrijpt op een bepaald moment, moment, moment absoluut niets. Ook dat is geweldig. Maar aanvaarden en zeggen tegen jezelf, oké, okay, hier begrijp ik niet omdat er bepaalde schakels ontbreken in de keten van oorzakelijkheid. Van, van een die komt een ander, etc. Bij mij ontbreekt het niet, zeg je tegen jezelf. Oké, okay, dan kom en probeer die verbanden te dus zoeken, wat je al weet. Nee, dan laat het rusten gewoon. En, en zelfs als je dan voelt dat jij eh, verwaard wordt door ook, dat moet je niet laten verwaren. Wat jij weet, belangrijk is dat jij weet dat altijd als het licht binnenkomt, en binnenkomt omdat ik het veroorzaak door mijn man opbreng, etc. Dan is het absoluut noodzakelijk dat ik dat licht dat ik heb aangetrokken, dat ik moet eerst dat licht uit laten storten en dan breng ik in die daarin in dat licht dat Boven de gezè is, dat uitgestort eerst wordt ook de, de vonken haal ik naar boven van de, van de onder de gezè. En daar wordt het uitgestort, en daarna komen die, al die correcties, wat ik, wat ik jullie vertel vertelde dat er drie lijnen, etc. Dan, dan komt het licht en naar binnen uh, in de, als het ware in de vernieuwde. Om kilim te maken. En daar komt het dan die drie lijnen verhaal. Wat wij steeds, uh, hebben, waar wij steeds hebben over geleerd. Duidelijk. Maar dat schakel dat belangrijk dat het licht eerst uitgaat. Eerst binnenkomen van het licht. En uitgaan binnenkomen van het licht. En uitgaan van het licht. Dat vormt kilim. Dus dat zit tussenin. Tussen die. Dat verhaal van die drie Lijn. Of, of inbegrepen. De regel 16. Dus wat moet dan de mens doen als die in het geestelijke werk. Alleen maar die. Dat viertal. Uh, Basiselementen heeft. Dus uh, dat die. En. Dus. Geen gebruik kan maken, kan niet daardoor uh, de goede neiging laten overwinnen boven de slechte neiging. Dus dat betekent dat je geen keuze, vrije keuze heeft. Wat, wat, hoe kan die dan zich corrigeren? 16. Ovamur Yeshle Fares. שהגם שהדם נולד במדות ראות שאין בהם הרבה טוב אבל בזמן שהדם גולה זייפין בדרך אyesha כל марше гумы в кеш меашем en de laatste keer is het. En de laatste keer is het. En de laatste keer is шло ше эйн erg belangrijk opbegrepen wordt die zegt natuurlijk slaat ook natuurlijk slaat het ook indirect wat wij bedoelen alleen wat wij leren vanuit het oogpunt van, vanuit de oogpunt van, de geest, van het geestelijke werk maar natuurlijk slaat het ook op de toestand wanneer de mens geboren is met vier elementen die slecht uitkomen voor hem. Dat hij meer kwaad heeft op in verschillende vormen. Het enige is dat, goed, moet je goed begrijpen dat wat hij zegt, dat het niets te maken heeft met, uh, nog, het niets te maken heeft met de goede neiging en de slechte neiging. Dat is gewoon zijn natuur. En dat is natuurlijk wat hij ook zegt. Dat kan ook. Dus wat in zijn karakter trekken. Dat betekent zijn karakter trekken. Ook dat werk is. is uh, uh, dat is ook zijn basis. Uh, daar kan je niets aan veranderen. Goed onthouden dat. Niet veranderen kan je niets aan veranderen. Het enige is. Als je werkt, als een mens werkt geestelijk aan zichzelf. Uh, naar behoren. Dus maandood opbrengen. Geloof in Hashem, dus breng zoek naar eenheid met Hashem, dan wordt hij ook gered met zijn slechte natuur die hij heeft duidelijk en andersom iemand die met een goede natuur en die dan wordt een erg goede mens, religieus en alles maar, en wordt niet geholpen wordt, heeft geen keuze werkt niet met aan zijn goed en kwaad en overwint niet zijn kwaad maar van buiten voelt hij ja, is net als een, een moedertje-natuur. No, wat? Verbetert hij zichzelf? Is hij beter dan? Of zo'n aangepast diertje, zo'n sociaal aangepast diertje. No, wat heb je dan? Je weet het niet wat het, allemaal, wat het allemaal gebeurt met hem, en hij weet het ook niet. En uh, is onderhevig aan allerlei schommelingen en allerlei. Ellende, niets zal hem ook uh, sparen met al zijn natuur, niets zal hem uh, helpen. Goed opletten wat hij zegt. 16. Uit hetgeen wat gezegd werd, kunnen wij uitleggen: Shahagam, Shahadam, no laat, maar woorden, dat ondanks het feit dat een mens geboren is met slechte eigenschappen, Eigenschappen. Ze hem haar betoog, dat er daar niet zoveel goeds van is. was Maar in de tijd wanneer de mens gaat op de rechterweg, dus hij kiest het rechterweg. De mens, is, de mens bepaalt, de mens gaat boven zijn vier elementen. Dat is belangrijk. De mens moet boven zijn natuur uitgaan. En doet er niet toe welke natuur hij heeft, welke vier elementen in hem zijn. Zij vindt je goed opletten. Klomar, dus als een mens op de juiste, op de, op de rechterweg gaat. Klomar dat wil zeggen, Wat betekent dat? Dat wil zeggen dat hij verzoekt Hashem. Dat is een goede weg die hem zo helpen. En zo dat hij zijn kwaad zou overwinnen. Hagam, schaarijt zlo, joter gadol mevashar let op. Ondanks het feit dat zijn kwaad is groter dan bij de overige mensen. Zo voelen wij dat. Als je dat anders voelt, dan, je niets, dan, dan zal je niets helpen. Goed opletten. Ook zelfs als je een goede natuur hebt, moet je wel menen dat jouw kwaad is uh, groter dan bij alle overige mensen. Ja, dat begrijp je Inclusief alle boeven. Alleen dan zal het je helpen, want dat heb je alles in jezelf. 18 te en zijn natuur te veranderen, is het onmogelijk. Hij weet niet, hij kan het zelf niet doen. We kunnen ons natuur niet, niet veranderen, dat zijn mijn vier elementen. Azakadoos barogonotelo ko, dan de heilige gezegende, zij geeft hem kracht. Sheistam mesh imamidot shillolet op dat hij gebruik zal maken van zijn eigenschappen. Ze een bij hem, welke eigenschappen niet zoveel goeds van hebben, aan hebben, van hebben. Awail je slo, maar hoeveel goed hij ook maar heeft, over het slo. Hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, dat werkt bij hem. Alleen maar man opbrengen... en vragen om hulp. En niet klagen over je eigen... natuur wat je hebt. Dat is, is het Westen. Het hele Westen West is doordrongen... door al dat... Zelf, zelfliefde en zelfmedelijden... of juist omgekeerd. Maar allemaal... allemaal zit, zit men aan zichzelf. In plaats van uit te komen... van zichzelf betekent... Uh, alleen massage, te verdunnen massage. En dat betekent vragen willen overeenkomen met uh, de hogere uh, sfeer, uh, naar eigenschappen. En dat, dat komt allemaal als boemerang, uh, volgens het boemerang-effect, naar jou terug. Alleen uitkomen, dat moet je zelf. Uh, de verzoek moet je zelf indienen, en dat moet hij de diepte van het hart komen. 19. Klomer, Shaka dos Borogu dat en Loes Rami le Malas, kamakochotje islo, hoe moet zij etakochot haar eilu bemakom? Ana hon. dat wil zeggen, Shaka dos Borogu dat de heilige gezegden zijn, dat en Loes Raa geeft hem hulp, le Malaf van boven dat wat ook aan krachten hij heeft, homotsiet, a kogota, eilu, we komen naar hij brengt al die krachten naar de goede plaats. Duidelijk, dat is bijzonder belangrijk. Dus niet, welke, niet uh, uh, zuren van ik heb zo'n slechte natuur, mijn vier basiselementen die dus uh, spelen mij, al mijn leven mee, spelen mee parten dat helpt niet, heb ik, goeie, heb ik persoonlijk een goede natuur, alles behalve, Duidelijk. en daarom juist uh, word ik gedreven van binnen, om het goede te zoeken, juist daarom, dat is, de natuur wordt aan jou gegeven, de beste natuur, zelfs aan uh, de slechtste eigenschappen die jij, waarmee die dus inherent zitten in jouw vier basiselementen: uh, elementen vuur, roeg, uh, wind of, of lucht, water en ervaar de stof der aarde. Die vier elementen, welke ook, hoe, in welke verhouding zij ook bij jou zitten. Misschien die inboezemen in jouw angsten van alles, en, uh, of agressie, of wat dan ook. Het is niet bepalend, het is speciaal gemak gegeven aan jou, opdat jij daaraan zou gaan werken, opdat jij de juiste kavanna zou hebben, opdat jij... Om een uh, verzoek zou zo indienen steeds om jou uh, te verheffen boven jouw natuur. En dat is juist de zegen. Dat aan jou gegeven wordt, moet je daarover klagen. Dus, bijzonder belangrijk om te weten dat ook eigenlijk dat jouw natuur, wat aan jou gegeven is, is. Uh, de beste natuur, de beste mogelijke natuur, die geschikt, uh, uitermate geschikt is, om jouw persoon, persoonlijke werk te bevorderen en de snelste manier, de snelste weg aan jou te geven naar jouw persoonlijke vervulling. En daar kan ik alleen maar danken voor zeggen.